Dit is Jeroen Jepke met het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zandvoort en Zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Inspiratieradio.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 Nou, de onderwerpen die we vanavond aan bod komen zijn. coachen is een vak, met de uitroepteken. Coachen op vijf dimensies, en dat is mentaal, fysiek, emotioneel, energetisch en spiritueel. En wie is Ariane van Gale? En natuurlijk besluiten we met een mooi gedicht voorgelezen door onze gasten. Nou, Ariane, heel erg welkom. Dankjewel. Ehm. Uh,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 Grappig, dat gaat gewoon... Nee. Niet.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 Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Arianna Vergalen.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 Want beter een oorlog dan gewapende vrede? beter op zoek gaan dan altijd gewapend.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 De parikale staan. Want beter een oorlog dan gewapend, tevreden? Beter op zoek gaan dan altijd geweld.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 ja, neutraliseren, loslaten en, en dan is het bij EFT weer meer omdat je met de meridianen werkt energetisch, het is de ontlading ervan toch, en met EMDR weer meer middels hersenverbindingen, herinneringen en daar ja. iets nieuws van de plaats zitten ja, ja dus uh, maar goed, dat zijn uh, ja, is dat coachen? nou, ik zit er ergens tussen therapie, een, het, is, misschien. het is een zijde, uh, zij, ja, therapie ja. Niet zo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 Ja, dus nou ja, het o, is even o, de andere o, kant. Ja, ja. En hoe verhoudt de term counseling? Want je hoort ook vaak counseling. Wat, wat, wat is dat dan precies? Nou, van oorsprong komt dat. Van dat co coach komt dan uit de sport, hè, maar dat is yeah. bedrijfsledig. Yeah. Yeah. Counseling is uh, meer uh, privéproblemen. Uh, uh, te counselen. Maar uh, ja, ik, ik vind het een beetje gezocht. Uh, yeah. mm -hmm. Gezocht? Hoe bedoel je? Nou ja, het loopt bij mij allemaal door elkaar. Dus het is ook, uh, Richard voor, voor de uitzending moet ik je life coach noemen.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 Dat uh, komt mentaal naar binnen. Maar de andere vier. Fysiek, emotioneel, energie, spiritueel. Begin eens bij fysiek. Coach op fysiek niveau. Ja, we moeten maar twee zinnen ook over mentaal zeggen. Van op zich is mentaal ja? uh, natuurlijk gewoon ook het gesprek. Maar met mentaal coachen gaat het echt om uh, belemmerende gedachten omzetten in uh, positieve gedachten. Mm -hmm. Hè? Dus, dus als ik heel erg boos word van... Um,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 Wil je even, ja, voor Richard de mij is misschien wel duidelijk, maar de term synchroniciteit toch even toelichten voor de luisteraar? Um, nou, de synchroniciteit is een veel mooi voorbeeld dat de spiritualiteit en de wetenschap steeds dichter bij elkaar komt. Want de wetenschap, uh, die, die, die, ja, het wordt bijna wetenschappelijk bewezen. Ik heb er niet zoveel mee met de wetenschap, maar. Bijna wordt wetenschappelijk bijna bewezen wetensch dat God bestaat. Ja, bij, ja zelfs dat ja. hè. Dat, dat, uh, maar dat eigenlijk niets toeval is. Dat is. Ja. Dus, uh, uh, dat ergens in de energie het al vast ligt. Ja, ik hoor me zweveren gewoon. Ja, ja, maar het is zo complex. Maar, dat, uh, het is, ja, het is zo complex. En, en we hebben valt een fysica, dat is een mooie tip. Ja, en we hebben nog twee minuten. Dus ik wil oh. heel even uh, nog het laatste zin over spiritualiteit. En dan wil ik even naar jou toe. Kun je er probeer nog eens zin erover aan te wijden, wat spiritualiteit is met betrekking tot de dimensies coachen?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 Uh, Sean Galloway with I Choose Love.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 Dus voor liefde kiezen in plaats van angst.